Volgens de IGZ is niet bewezen dat het HCG-hormoon overwicht bestrijdt. Dat staat ook in de bijsluiten van de medicijnen. De IGZ gaat de komende tijd extra controleren... bij artsen, klinieken, apothekers en websites. Ze riskeerden een boete van maximaal 150.000 euro. In grote delen van Duitsland zijn de wegen spiegelglad. In Berlijn raakten zeker 180 mensen gewond, onder meer door valpartijen. De brandweer sprak van een noodsituatie... Het aantal oproepen was 50 hoger dan op een normale dag. Verder moesten tientallen vluchten van en naar Berlijn geannuleerd worden. Aanvankelijk had alleen het noorden veel last van de ijzel, waar op sommige wegen een ijslaag lag van 2 centimeter dik. Later trok de ijzel naar het zuiden van Duitsland... en daardoor is het nu vooral glad in het oosten en het zuiden. Sommige scholen in Duitsland zijn vandaag dicht... en ook het openbaar vervoer rijdt in een aantal steden niet...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 Voetbalcoach Bert van Marwijk kreeg dit jaar de Machiavelli-prijs. Een jaarlijkse prijs voor mensen of instanties die opmerkelijk presteren op het gebied van publieke communicatie. De jury vond dat 2010 een jaar was met grote verdeeldheid tussen politieke partijen en burgers. Van Marwijk is er juist in geslaagd eenheid te creëren. Zijn uitzonderlijke communicatie heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld, zegt de jury. De Machiavelli-prijs wordt 26 januari aan Van Marwijk uitgereikt.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 ANWB Verkeersinformatie. In het noorden van het land komt plaatselijk dichte mis voor. Twee files op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Voor Amersfoort 2 kilometer. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen de afrit Loenen en Knopendwaterberg Waterberg 3 kilometer. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag.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 Het advies van burgemeester Arno Brok van Dordrecht... aan mensen in het gebied waar de roet van de grote brand bij Moerdijk... kan zijn neergeslagen. Adjunct hoofdredacteur Ronald Brouwers van RTV Rijnmond. Goedemiddag. Goedemiddag. Jullie waren gisteren rampenzender tijdens de brand. Hebben jullie ook dit soort tips gegeven? Nee, dat laten wij graag over aan de autoriteit op dat gebied. wil ik maar niet begeven om tips te geven. Wij geven deze tips geven we wel door natuurlijk. Maar zelf deze tips op denken, dat, dat laten we aan... Aan een burgemeester. Ja precies, over, de, over die verhouding tussen wat nou jullie doen... en wat de overheid doet, gaan we het zo meteen uitgebreid hebben. Ook een ander Brabants plaatje staat in picture. de picture. De film New Kids Turbo over vijf onaangepaste jongens... uit het Brabantse Maaskantje trok in één maand meer dan 800.000 kijkers. Wat trekt ons zo aan in dit verhaal? Dat gaan we bespreken met media- en trendwatcher Bamber Delver... in onze rubriek Achter de Voordeur. Hartelijk welkom, Bamber. Dankjewel. Ben jij fan van Gerry, Richard, Rickert, Robbie en Barry? Ja, ik, ik, euh, dan denk ik toch altijd maar weer van... ik ben toch van de generatie van, euh, met de grap van mevrouw K.U.T. En het is nu zo platter als plat. Dus euh, ik ben geen fan van, maar ik vind het wel reuze interessant... dat het zo populair is. Ja, en we gaan straks proberen te verklaren waarom dat het geval is. Vandaag is het kerst, althans voor de Koptische kerk. Maar na de aanslagen met oud en nieuw... en de aangekondigde aanslagen voor vandaag... lijkt vrede op aarde zo'n 2000 jaar ver weg. Aan tafel hier Monique Samenwel, dochter van een Koptische vader. Hartelijk welkom. Dank je wel. Uh, 1 januari uh, klom je in de pen na de aanslag op een uh, koptische kerk in Alexandrië. Wat was de reden? Uh, nou, allereerst gewoon verdriet. Ik was echt heel verdrietig over wat er gebeurd was. Maar daarnaast ook zorg, omdat ik het gevoel heb dat het Westen erg onderschat... Welte, welke beweging nu in het Midden-Oosten op gang uh, aan het komen is. En uh, dit, gaat, uh, dit is een patroon. Dit is niet een eenmalige uh, gebeurtenis. En uh, ik ben liever uh, vroeg bij dan uh, te laat. Ja. Oké, okay, we praten er straks over door. Je hebt uh, verschillende boeken geschreven trouwens. We hebben uh, vijf exemplaren liggen voor luisteraars van uw boek... Voorbij de Hoor horizon. dat gaat over Egypte. Ja. En aan u thuis willen we vragen... mail en, uh, of twitter ons uw kerstboodschap voor de koptische gemeenschap. En de meest originele uitzendingen die belonen we dan met een boek. Dat mailen kunt u het best doen via onze website. Dit is de dag.nu. Uh, en uh, twitteren kan via de hashtag DDD. Dit is RTV Rijnmond. Met het laatste nieuws. Ja, het laatste nieuws over de brand. Ja, wat kunt u zeggen over de stand van zaken op dit moment? Wat betekent het voor uw gebied? Wat is op dit moment de actuele stand van zaken? Ja, bijzondere dag gisteren voor de mensen bij RTV Rijnmond. Word je ineens zomaar ingezet als rampenzetter en dat al, rampenzender. En dat allemaal door die enorme brand bij Moerdijk. Uh, Ronald Brouwers, adjunct hoofdredacteur. Wat was het voor een dag gisteren voor u? Ja, je mag het niet zeggen op dit soort dagen... maar dat zijn journalistiek gezien toch wel geweldige dagen. Misschien mag je het wel zeggen... omdat er gelukkig geen doden en gewonden zijn gevallen. Een zeer bijzondere dag, na nou, een zeer bijzondere dag daarvoor al... want we hadden afgelopen dinsdag natuurlijk het overlijden van Koemelijn... waar wij uh, ook uh, alle inzet al opgepleegd hebben... en prachtige programma's gemaakt uh, hebben. Ja, maar ja en dan krijg je gisteren. Ja, er was je nog aan het bijkomen van de dag tevoren... en dan moet je weer voluit. Nou ja, gisteren gingen we ook voluit, want het cumulijnverhaal blijft nog wel even uh, rondzingen in Rotterdam. Om het maar zo te zeggen. En, maar gisteren moesten we nog eens extra een, een keer uh, vooruit. En met alle plezier en journalistieke plicht die we daarbij hebben... hebben we met elkaar een fantastische dag beleefd. Bent u? Ja, dat klinkt wel raar. Een fantastische dag gisteren. Ja, dat is heel raar voor u. Ik, nee, zeg maar jij. En ik snap het ook. Maar de andere mensen hier aan Ja, als je je vak goed wil uitvoeren, heel veel succes. En ik denk dat ze het uitstekend hebben gedaan voor de bevolking. En vind je het raar als je journalist dan van een fantastische dag spreekt? Nee, je mag best trots op je vak zijn. En de nuance is er ook. Gelukkig zijn er geen doden gevallen. Dan wij het ook wel spannend, hè? Die Damse oma heeft zeker de hele dag achter televisie gezeten, denk ik. Ja, ja. Is het nog steeds rampenzender trouwens, Ronald? Nee, dat is uh, vannacht om kwart over twee... Uh, hebben de autoriteiten bepaald dat wij geen rampenzender meer hoeven te zijn. Want zo gaat dat, hè? dat bepaal je niet zelf, dat wordt voor je bepaald. Ja, er zijn hele goede afspraken over. Hoor. Uh, we hebben een zogenaamd, het is een lelijk woord, een overeenkomst, een convenant... Bah. waarin exact in vastlegt wanneer een regionale omroep wel... en wanneer een regionale omroep geen calamiteit te zenden is... Zou ik het even uitleggen? Ja, graag. Dat heeft te maken met uh, de opschaling binnen de uh, hulpdiensten. En dan word ik een beetje technisch. Uh, wanneer er een veiligheidsstaf bij elkaar komt... en dat is onder leiding van een burgemeester... dan is er een zogenaamde grip 3 of grip 4-procedure. Hm. En in die procedure kan de regionale omroep rampenzender gemaakt worden. En krijgen wij dus een telefoontje van... Uh, ja, de sirenes gaan nu ergens. En jullie zijn rampenzender. En uh, daarmee moeten jullie voldoen aan de verplichtingen die we hebben afgesproken. En wie bepaalt dat precies? Is dat die burgemeester? Uh, dat, is, dat kan een burgemeester zijn, maar het kan ook een, uh, een, een brandweerman zelf zijn. Okay. Die ter plekke is en zegt van de situatie is nu zo ernstig. Er komt uh, iets vrij. De bevolking moet nu geïnformeerd worden. En dan uh, kan hij dat zelfstandig. Een mandaat noemen ze dat, wat hij dan heeft. En wat gebeurt er vervolgens bij jullie? Want wat verandert er dan? Ja, eigenlijk verandert er niet zo heel veel, zeg ik altijd maar. Uh, wij blijven onze journalistieke plicht doen. Het enige wat wij moeten doen... is dat wij informatie van de overheid moeten doorgeven. Officiële mededelingen van de overheid. Uh, en dat doen wij dan natuurlijk ook. En uh, gisteren hadden wij bijvoorbeeld kunnen zeggen... nou, de officiële mededeling is geweest. Die moeten wij dan volgens dat convenant herhalen. Yeah. Dat doen wij dan ook. En uh, ja, als wij een gezellig uh, uh, roempapa-programma hadden uh, lopen... Uh, dan hadden we daar gewoon mee door kunnen gaan, bij wijze van spreken. Nadat je, die, uh, na dat, je dat bericht had voorgelezen? Nadat je dat wellicht had voorgelezen, of uh, nadat je iemand in de uitzending trekt... die namens de overheid dat vertelt, hadden wij onze uitzending gewoon uh, normaal kunnen vervolgen. We hadden bijvoorbeeld uh, Belle Peres gisteren hier in de studio, met ja. het programma. Ja. maar dat hebben we natuurlijk gelijk afgeproken. Dat, daar ben je toch wel mee gestopt, inderdaad. Ja. Kijk, is er wel een spanning tussen dan jouw journalistieke taak en dat wat de overheid uh, doorgeeft? Nou, kijk, wij werken in dit gebied gelukkig heel erg goed samen met de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Rond-Zuid. Uh, -Zuid. we, we trainen daar bijvoorbeeld ook uh, gezamenlijk mee. Uh, we, we leiden elkaar op. Uh, dus we weten de plekken exact wat we aan elkaar hebben. En ja, wij hebben hier de afspraak. Uh, we zijn op dat moment sterke partners van elkaar. Er is op dat moment maar één vijand en die vijand, dat is het incident. Ja. Dat, dat gaan we beide zo goed mogelijk doen. Jullie van jullie kant en wij van onze kant als journalisten. Waarbij wij ook gewoon onze normale journalistieke plicht vervullen. Dus gewoon ook kritisch te werk gaan. Ja, want stel je voor, gisteravond op een gegeven moment kwam de melding van... Uh, er zitten geen giftige stoffen. Althans, je hoeft op de vloer hoef je hoef niet bang te zijn. Stel nee. dat jullie op dat moment andere waarnemingen hadden gedaan... waaruit wel bleek dat er iets aan de hand was. Had je dat dan mogen brengen? Dat, mag, dat mogen wij gewoon brengen. Uh, als wij, wat wij daarbij wel doen... is dat wij uh, die uh, informatie nog eens heel erg goed uh, verifiëren... en of dat wel klopt. Want daar gaat het in de Nederlandse journalistiek... vind ik op dit moment wel uh, manco aan. Er zijn gisteren heel veel geruchten verspreid... die uh, vaak ook één op één uh, door allerlei internetsites... en burgerplatforms en weet ik veel wat allemaal... direct overgenomen worden. En wat voor de, en wat zijn, berichten heb je dan over? Althans, berichten waarvan je denkt van ik wist niet of ze klopten? Nee, ik wist niet of ze klopte. En dus ook niet geverifieerd zijn bij, uh, bij, de, bij de autoriteiten. Of bij andere instanties. Want en, jij... uh, wij, zijn, wij we zijn nog. Sorry dat je even 9, maar Wij even. zijn nog van de oude schooljournalistiek. Dat wij berichten nog wel eens nabellen. Ja. Of ze kloppen of niet? Heel goed. Wat dat, dat buiten we dat vol. doen. Ja, ja, nee, absoluut. Ja. Ah, ik had vragen. Monique? Nee. Um, kijk, gisteren hoor ik dan dat er geen chemische of uh, on, ja, gevaarlijke giftige stoffen vrij waren gekomen. Maar als burger denk ik dan, ja, zou de overheid dat op dat moment ooit wel toegeven als dat het geval is? Want dan ontstaat er massapaniek en iedereen rent alle kanten op. Nou, ik, ik, ik ben ook regelmatig in discussie met die overheden, hoor. En, en, en over die zwarte rookwolken heb ik ook heel regelmatig discussie. Mm -hmm. En ik zeg bijvoorbeeld altijd... het kan niet zo zijn dat er in een zwarte rookwolk... want zelfs als je barbecueet, dan zitten daar uh, schadelijke stoffen in. Yeah. Dus meld nou gewoon dat er schadelijke stoffen in uh, zitten. Doe daar niet zo uh, paniekerig over. Uh, maar meld wel uh, dat dat de normale schadelijke stoffen bij een brand zijn. Mm -hmm. En uh, als ze roepen, er zitten geen giftige stoffen in... dan bedoelen ze daarmee, en daar vragen wij dan wel op door... Mm -hmm. Daarmee en zitten geen giftige stoffen in vanwege de chemicaliën die daar opgeslagen lagen. Daar, dat kunnen ze op dat moment niet meten. Nee, maar ja, er zitten natuurlijk wel schadelijke stoffen in die rook. En dat, dat moet je dus ook gewoon vertellen, meld. zegt ja, ja. Dat moet je gewoon vertellen. Ja. Jouw collega-hoofdredacteur van Omroep Brabant, Henk uh, Lemkert, die heeft net gezegd uh, de overheid had veel beter gebruik moeten maken van ons als calamiteitenzender. Uh, ze doen een beroep op ons, dat brengt een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. Dan moet je van informatie worden voorzien. En dat is niet in voldoende mate gebeurd, heeft hij zojuist tegen de ANP gezegd. Herken je dat? Ik heb het ook gelezen uh, op het ANP. Ik herken dat uh, uh, niet. Ik herken het wel een klein beetje in de eerste twee uur. Uh, maar dat is altijd, dat wordt in de hulpverleningswereld de chaotische fase genoemd. Uh, dan is er weinig informatie bekend. Uh, en daar hebben wij ook last van gehad. Dat had wel iets beter gekund. Maar ik moet zeggen, uh, op het moment dat wij twee mensen hadden bij de veiligheidsstaf... Uh, is die informatie perfect verlopen. Ja, hij zegt, uh, voorbeeld, je verwacht dat de gemeente contact met ons opneemt... om de bevolking gerust te stellen. Nu kreeg alle pers dat tegelijkertijd te horen. Dat is normaal niet erg. Maar wel als je rampagenten bent, zegt hij. Ja, uh, ja niet om, uh, om Roep Ramond af te katten... maar wij, wij hebben direct heel veel contacten opgenomen... met ook zelf met uh, de mensen die daar bezig zijn... En uh, kijk, je ziet nog wel eens het probleem bij overheden, en dat kan misschien bij Brabant zijn, dat die communicatie uh, uh, niet goed uh, geregeld is. Ik, ik, ik, ik heb de stelling wel eens gepromineerd op een congres, communiceren over een uh, ramp of over een incident is belangrijker dan de bestrijding van het incident. En ik denk dat, dat dit incident dat weer eens bewezen heeft dat dat zo is. Nou, het is ook wel fijn dat die brand geblust wordt. Nee, <laughs> ja, maar goed, je begrijpt hem. Als stellingen om een rest ik leuk. <laughs> ja. En uh, zet het uh, de mensen ook weer, weer even op het been van... jongens, uh, hebben we die communicatie nu uh, wel maar goed Maar is dat dan vaak... gisteren goed gegaan? Want ik ja, dacht maar, echt dat het heel erg ziet, was. Nou, wat je vaak ziet bij communicatie uh, is dat uh, degene die communiceert... ook binnen een veiligheidsstaf staf, ook nog eens allerlei zaken moet gaan regelen. Ik ben bijvoorbeeld ook van de stelling... een burgemeester moet een veiligheidsstaf niet voorzitten. Mm. Dat moet hij overlaten aan zijn lokale burgemeester hij kan dan alleen maar die pers te woord staan. Alleen maar die bevolking te woord staan. Hij ah, ja. moet gevoed worden vanuit die veiligheidsstaf, zeker. Maar hij moet de ruimte hebben om constant informatie te kunnen geven. Maar als je het dan hebt over gisteren... en over de verhouding tussen de, de omvang van de ramp en, en de communicatie daarover. Ik zat in de auto van uh, nou, midden-Nederland naar Rotterdam. Ik heb echt naar de lucht zitten kijken van wat blijven die rookwolken. Ik heb ze niet gezien en in Rotterdam kon ik ook gewoon rustig buiten lopen. Terwijl ik het gevoel had van oei, zou dat nog wel kunnen? Uh... Ja, ja, wij hebben dat opgelost door hier de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond... bij ons dat geluid te laten horen. Dus te zeggen, het geldt heel duidelijk voor Zuid-Holland-Zuid... en welke woordvoerder van uh, de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond... laten vertellen van, ja, in Rotterdam is die wolk voorlopig nog niet. Ja. Uh, blijf wel luisteren, want wellicht komt die eraan. Maar uh, zover we nu weten, staat de wind die in die kant op... en komt die niet richting Rotterdam. Ja, maar alleen dat bericht zorgt dan al voor uh, een hoop ophef natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk. Ja. Ja, ja. En dat heeft ook te maken met de tijd waarin we leven. Met de sociale media, iedereen twittert. en ja. uh, uh, dat, Het wordt ook natuurlijk wel... Nu, gisteren was dat niet het geval, want dat was natuurlijk een enorm groot incident. Uh, maar wat kleinere incidenten worden ook natuurlijk enorm gehyped ja, door al die sociale media. Dat gaat heel snel. Dik de ja. een Groot, een van de luisteraars naar dit programma, die vraagt... waarom werden de zenders Omroep Brabant en RTV Rijnmond niet samengekoppeld gisteren? Dat zou geld sparen, capaciteit sparen en de nieuwswaarde verhogen. Nou, dan zouden we een probleem hebben. Want uh, um, uh, Omroep Brabant staat met name uh, heel veel informatie voor hun uh, gebied te geven. Voor het gebied van, van RTV of van Omroep Rabot. Ja, En dat en was andere zijn... informatie dan van jullie? Ja, dat is andere informatie dan van ons. En we hebben ook met elkaar uitgewisseld hoor. Uh, dus uh, dus de, die samenwerking is er zeker geweest. Ja, er was wel ook wel een probleem. Althans, dat, dat kwamen wij tegen op internet ook. Als het niet klopt, moet u het maar zeggen. Um, die functioneerden wel. Op de schotel waren ze niet meer te vinden. Ze waren alleen nog via FM beschikbaar. En de websites van de omroepen lagen eruit. Ja, dus dat, ook de internetradio en TV. Dat klopt, uh, wij hebben een, een tijdje plat gelegen. Om even aan te geven, wij hebben op een gegeven moment hebben we 700.000 aanvragen per seconde gekregen. Van mensen die op internet die site op wilden? Ja, die bij ons uh, uh, Rijnmond.nl op wilden. Uh, en ja, dat konden wij gewoon niet aan. We hebben nog geprobeerd de capaciteit bij te kopen, maar dat is niet uh, gelukt. Maar je bent rampenzender, of niet? Ja, maar... Uh, en dan word ik even een klein beetje kritisch tegen uh, met name de Rijksoverheid. En de provincie wil ik daar even van uh, uitzonderen, maar de Rijksoverheid... Uh, uh, heeft bij wet bepaald dat wij kalamiteitenzender uh, zijn. Want zo heet het officieel. Ja, ja. Uh, maar uh, zet daar geen financiële middelen tegenover. Mm. Uh, bij regionale omroepen. Uh, bij jullie in Hilversum wordt internet. Hoewel met de nieuwe bezuinigingen is dat misschien ook anders. Maar is internet uh, jaarlijks met 50 miljoen extra uh, uh, bekostigd. Ja, dat is de verleden tijd hoor. Nee, dat is de verleden <laughs> tijd. Maar goed. Nee, maar de regionale omroepen hebben voor internet nooit een cent van de Rijksoverheid gekregen. Nee, wel van de provincie. We hebben ooit, wat Rijmond betreft, 125.000 euro op jaarbasis. Nou, daar kan je twee FTA's voor uh, twee mannen voor aan het werk zetten. Uh, hebben we geld voor internet gekregen om even die verhoudingen aan te geven. En als de Rijksoverheid wil, dus als Den Haag wil, de regering in Den Haag wil dat die regionale omroep rampenzender zijn, dan zullen ze dus dat ook met financiële middelen moeten faciliteren. Ja, jij zegt die 700.000 is gewoon te veel. Dat redden wij niet. Dat kunnen wij gewoon niet aan. Hoe was dat bij vorige rampen? In, uh, vorig jaar hebben jullie in brand gehad bij Q8. Was het toen ook zo massaal of was het toen ja, minder? Uh, toen was het minder massaal. Ook omdat het gebied uh, waarover het uh, zich uitstrekte minder uh, massaal was. Oh ja, maar jij zegt, dit, dit mag eigenlijk niet meer gebeuren. Dit, ja, dit mag niet gebeuren. Wat ik eigenlijk nog uh, erg vind, is dat crisis.nl... de site waar de overheid naartoe verwijst, er ook uit is geklapt. Dus, ja, dus, uh, dus die kunnen het zelf ook niet betalen misschien. Ja, ik, ik weet niet waar dat dan ligt, maar... Ja, dat, maar je zegt, dat ja, dat lijkt me toch raar... dat als je in bent, dan moet je wel bereikbaar zijn, toch? Ja, nee, absoluut. Je hebt een punt. En dat, daar maken wij ons ook zorgen over. Maar u over, ziet het niet ja. als uw verantwoordelijkheid? Natuurlijk ja, zien we dat als onze verantwoordelijkheid. En daar zijn we als... Koepenorganisatie, Roos is dat, van de regionale omroepen... is er al jarenlang een lobby gaande om uh, via Den Haag uh, meer geld... met name voor die rampenzenderfunctie te krijgen. Uh, en uh, nogmaals, door de provincie Zuid-Holland worden we daar uh, redelijk goed in ondersteund. Maar die hebben ook hun beperkte middelen. En wil je regionale omroepen in het hele land... dus ik zit niet alleen voor eigen broekje RTV Duijland te <laughs> spreken... maar in het hele land geëquipeerd hebben om als rampenzender... zowel radio, televisie als internet te kunnen fungeren... dan moet je daar als overheid ook de financiële middelen tegenover stellen. Ja, ja en als ze het niet doen, gebeurt het gewoon niet... en dan gaat het de volgende keer weer zo. Ja, ik bedoel, uh, wij gaan nu wel kijken... Ja, hoe kunnen we dat toch regelen? Kunnen we nog wat budget binnen onze eigen begroting uh, kijken? Of we daar capaciteit uh, kunnen inkopen en snel uh, daaraan kunnen, kunnen werken. Maar dat betekent dat je andere dingen weer niet kan doen. Nee. Dat we weer ja, bijvoorbeeld minder sport moeten doen of weet ik veel wat. Maar daar moeten wij harde keuzes in maken. Ja. Terwijl we wel ook moeten voldoen volgens de verplichting aan, aan de wet. Ja. Aan de voorwaarden van. Ja. Nou, u kent ze. Ja, je zei net al, uh, ik, of ik zei net al vorig jaar die brand bij QA. Toen is er best wel veel kritiek gekomen. Ja. Op, ja, dat is een aantal op, jaar geleden alweer. In 2009 geleden. had ik iets staan. Dat is langer geleden. Ja, geleden. Oké, okay, maar hebben jullie daar iets van geleerd? Heb je daar, daar lessen hebben wij, daar, daar hebben wij zeker van geleerd. Wat is het belangrijkste? Uh, het belangrijkste wat wij daarvan geleerd hebben, is dat um, daar. Uh, en dat was, dat is nu nog erger dan drie jaar geleden, is dat uh, kijkers, luisteraars en servers eigenlijk uh, uh, vandaag al willen weten wat er morgen gebeurt. Mm -hmm. En mensen, omdat, uh, en dat hebben wij onderschat toen de tijd. Uh, omdat de sociale media, omdat internet zo enorm snel gaat. Uh, uh, uh, ja, wij, wij doen toen uh, te traag hebben gereageerd. En daar hebben wij onze organisatie op aangepast. Maar uh, te traag, je zegt ze willen weten wat er morgen gebeurt. Dat is gewoon nog niet bekend, dus dat kan je nog niet melden. Nee, nee maar dat, dat is een beetje een flauw uh, uh, grapje wat, wat ik maak. <laughs> okay. uh, nee, uh, ik neem je veel te uh, serieus. <laughs> ja, ja, precies. <laughs> uh, Nee, wat ik, wat ik daarmee bedoel is dat de informatiebehoefte bij uh, de burger enorm groot is. Of bij de bevolking. een burgerfunctionaar wordt. Ja, dus gewoon snel de... reageren, zeg je. Dat de, is eigenlijk de precies. belangrijkste les. En wat wij toen gedaan hebben, bijvoorbeeld, we hebben bij radio hebben we, uh, want in principe was dat een klein incident. Veel kleiner dan wat er nu is gebeurd. Ja. We zijn toen ook niet als rampenzender ingeschakeld. Uh, wat we toen gedaan hebben is bijvoorbeeld de radio ieder kwartier een, uh, een bericht gemaakt. Terwijl uh, we ook live uit de hooi kwamen. Ieder kwartier melden gewoon wat er aan de hand was. Ja. Maar mensen uh, vonden dat niet voldoende. Want ja, als je uh, net te laat je radio aanzet... Je moest je een mist? kwartier wachten ja. op informatie. Ja. Dus daar hebben we uitgeleerd van iedere vijf minuten informatie. Okay. Veel sneller met een uh, scrollbar op televisie komen. Veel sneller je internetpagina vullen. Dus, uh, ja. Weet je het kijkcijfer over gisteravond? Uh, ja, dat, uh, ja, ja wij, wij tellen het altijd uh, ieder uur bij elkaar op. Maar ja. over de hele avond hebben wij ja, zo'n bijna 3,5 uh, uh, miljoen kijkers gehad. 3,5 dus miljoen? Zit, ja, dus er zitten veel dubbeltellingen uh, in. Met als hoogtepunt om, uh, tussen 6 en 7, toen keken er 600.000 mensen. Uh, is dat, dat een record voor jullie? Uh, ja. ja, dat is een absoluut record. Het is ongeveer een vertienvoudiging voor dat tijdstip. Ja. Uh, wat we normaal hebben, want dat tijdstip is ook niet zo heel erg gunstig voor ons... omdat dan uh, uh, RTL begint met nieuws ja, en NLS-begene nieuws. Maar toch dus, gefeliciteerd dan maar. Ja. Nou, dan. <laughs> ja. Dat is weer hetzelfde als die fantastische dag, hè? Ja, precies, precies. Heel veel succes de komende dagen ook bij, het, uh, bij de berichtgeving over wat daar is gebeurd. Adjunct hoofdredacteur Ronald Brouwers, u verlaat ons, want u gaat gauw weer aan het werk. Ja, bedankt. Dank u wel. Wij gaan door naar het uh, wielrennen, want een gevoelig uh, verlies voor het Nederlandse wielrennen is aanstaande. Koos Moerenhout neemt morgen afscheid. De fans zullen het jammer vinden. We hebben een klein eerbetoon uit 2009 klaarstaan. en voor veteranen nemen wij sowieso Ja, de speaker aan de finish riep het in 2009 bij herhaling. Koos is er bijna, Koos is er bijna. En de Gazoline Brothers die maakten er een mooie plaat op. Met de zin, I can almost see the finish line. Aan de telefoon vanuit de hooi is Koos Moerenhout. Koos, goedemiddag. Goedemiddag. Je kan hem nou echt zien, hè, die finish line. Ja, absoluut. En uh, ja, het fragment wat je nu uh, daarnet liet horen, ja, dat, is echt, uh, dat voelt nu al aan als vroeger. Ja, dat is alweer verleden tijd. Ja. ja. Ben je melancholisch? Uh, dat valt nog wel mee. Ik heb mijn laatste echt grote wedstrijd gereden, 3 oktober, in, uh, in Australië, het wereldkampioenschap. En nu, uh, ja, nu volgt dan echt een, een mooi afscheid voor, voor eigen volk en uh, ja, je, je naaste volgers in de uh, ja, schitterende ambiance van uh, de zesdaagse van de Huy. Maar uh, ja, ik, ik kan me wel voorstellen dat die avond uh, wel heel bijzonder gaat worden. Uh, ik ben zelf vrij nuchter, maar ik kan me wel iets bij voorstellen dat als je uh, omringd bent door je familie in zo'n stadionsfeer, dat er toch wel emoties naar boven komen. ja, zou je het erg vinden als je gaat huilen? Ik ga het in ieder geval uh, heel sterk proberen te voorkomen, maar <gacht> Waarom? Als dat lukt weet ik niet. Waarom dan? Uh, ja, weet ik Nou ja, ik denk niet dat ik me daar zo heel erg prettig bij voel, eerlijk gezegd. Als je daar zit te snotteren. Ja, ja. zeker. Uh, weet je wat er gaat gebeuren of is het allemaal geheimgehouden voor je? Nou nee, het is, uh, tussen half negen en half tien uh, doen wij uh, en dan spreek ik over mezelf en een aantal generatiegenoten van mij zoals uh, Michael Bolger, uh, Martin dan Bakker en uh, Steven de Jong uh, doen we drie, een drietal onderdelen en uh, nou ja, goed, aan het einde uh, daarvan is, de, is er dan een winnaar en dan zal er een, uh, wel een huldiging ja. zijn. En, Laat me en raden, we... jij gaat winnen morgen? Ik, ga, ja, ik, ik ben eigenlijk wel verplicht, hè. dus ik ga daar in ieder geval wel uh, heel erg mijn best voor doen. Ik ben ook nog even enorm in gang geschoten om toch nog even goed te trainen de laatste, laatste weken. Want dat was er een beetje ding geschoten. Maar uh, nee, ja, ik heb natuurlijk een voordeel omdat ik toch wel de jongst gestopte ja. renner ben van ja. hetzelfde. Dus ook het fietsen als het goed is. Juist de, afgelop, juist de afgelopen jaren ging het heel goed met jouw carrière. Je bent een paar keer een Nederlands kampioen geworden en nog een goed WK gereden vorig jaar. Er zullen veel mensen aan je vragen, Koos, waarom nu? Ja, dat is een veelgestelde vraag. Maar ja, het is inderdaad, ik doe het nu al 15 jaar. En uh, ja, ik wilde stoppen op het moment dat ik uh, dat ik er nog toe doe als, als wielrenner. En dat je, ja, en iedereen, iedereen binnen zijn eigen niveau dan natuurlijk. Ik ben nooit een veelwinnaar geweest, maar ik denk wel dat ik uh, ja, zeker de laatste jaren het uit mezelf had kunnen halen. Ja, toen kwam, st kwam steeds dichterbij de grote overwinningen. Ja, ja dat, is waar, dat is waar. Dus en nog uh, even doorgaan. Ja dat, ja, dat is ook weer zo. Maar ja, dan uh, kijk, de begin van het jaar ben ik toch ingegaan met de gedachte van, nou, het gaat mijn laatste jaar worden en ik probeer het zo goed mogelijk af te sluiten op, op mijn eigen piek, om het zomaar te noemen. Ja. En ja, als dat dan vervolgens lukt, dan moet je eigenlijk niet gaan twijfelen omdat je in geslaagd bent in je opzet. Ik, nee, dat, is, dat zou ook weer jammer zijn. Maar ik las een aantal interviews met je en toen moest ik denken aan Wouter Bos en Camille Eurlings. Je moet gewoon voor je gezin gaan zorgen. Dat is de echte reden dat je stopt of niet? Jij hebt hem door. Eindelijk de waarheid op tafel gekregen. Nee, maar je, je, je, je, zei interview, je, je gaf interviews waarin je zei van... ja dat hele, dat hele leven in ons huis draaide om mij. En dat mag wel eens afgelopen zijn. Nee, ja, dat, is, dat is ook zo. Ik, uh, ja, en, en dat is natuurlijk niet iets van, van de laatste jaren. Dat, uh, dat doe je eigenlijk al je hele leven. Uh, zolang ja, zolang als ik me kan herinneren. Vanaf mijn dertiende zit ik al uh, heel erg fanatiek op mijn fiets. En dan uh, in het begin draait het allemaal binnen je, je familiekring. Dus ja, je ouders, uh, mijn zus... Iedereen rent die ervoor, voor je? Ja, die ervoor in uh, de, de brecht springt En uh, ja, later zijn dat je, je vrouwen, je kinderen en noem maar op. Uh, en ja, ik vind het ook wel eens fijn om uh, mijn blik wat dat betreft uh, wat te gaan verruimen. En het fietsen blijf ik nog steeds uh, hartstikke mooi vinden. Alleen uh, ja, juist die spanningsbogen die altijd om jou draait, dat, uh, ja, dat is wel een van de grootste redenen om te zeggen van nu stop ik een keer mee. Ja, je wordt nu voorlichter bij de wielenploeg. Betekent dat niet ongeveer hetzelfde, dat je vaak weg bent en op onhandige tijden niet thuis bent? Uh, nou ja, in dat opzicht, ik ga uh, zo meteen uh, naar de Tour Down Under, uh, 13 januari vertrek ik daar natuurlijk. Begint het al? En dan uh, mis ik wederom de verjaardag van, uh, van mijn vrouw en wederom de verjaardag van mijn jongste, uh, jongste kind. Dus wat dat betreft uh, verandert er niet zo heel veel. Maar mijn, ja, mijn programma gaat uh, zeker minder uitgebreid zijn als wielrenner en uh, daarnaast, uh, als je als wielrenner thuis was, was je je hoofd toch nog bezig met, uh, met die sport en hoe houd ik mijn lichaam zo, zo goed mogelijk in conditie voor de volgende wedstrijd. En dat is nu echt ja, afgelopen. En, en dat is nu afgelopen. Dus ben je nu thuis dan kun je ook echt, uh, ja dan kun je, kun je dus gewoon naar de hefteling uh, met de kinderen zonder dat je uh, <lacht> bezig bent van die, oe, dat lange wachten, dat lange staan op de benen, dat is niet goed voor me. Nee, nee. Heel veel plezier de komende tijd. Dank je wel. En uh, veel plezier morgen natuurlijk ook. Wij gaan verder praten met Monique Samenwel. Dochter van een koptische vader en een Nederlandse moeder. Ja. Uh, Koptisch kerstfeest is vanavond. Ja, uh, kerstavond. En dat is de belangrijkste dienst. Uh, want s ochtends gaan ze niet uh, naar de kerk op. Nee, dus vanavond gaat het echt uh, gebeuren. Ja. Uh, en dan is even de vraag wat er gaat gebeuren. Hè? Ja, dat is dus uh, heel spannend. Uh, en koptische dienst duurt uren... Dus uh, mijn familie zal rond acht uur uh, naar de kerk gaan. Helemaal in vol volle naad prachtige kerstkleding aan. In Egypte hebben we het dan over? Hè? In Egypte, ja. En uh, daar zullen zij uh, rond twaalf uur uitkomen. Twaalf uur, één uur. En dan gaan ze naar huis om, als het goed is, feesten, vieren, lekker te eten. Want de vaste periode is dan afgelopen. Um, maar nu is de vraag of dat ze uh, lekker in die kerk zullen zitten... en of dat ze uit die kerk komen. Dat, dat is echt heel spannend. Want waar wonen ze? Uh, ze wonen in uh, Cairo, verspreid over verschillende uh, wijken... waarin uh, de meerderheid moslim is. Maar het is niet de plaats waar afgelopen zondag de aanslag is nee, geweest. Nee, dat was in Alexandrië. Er zijn ja. 21 doden bijgevallen, minimaal. Ja, en volgens uh, Al Jazeera 87 gewonden. En uh, ik vond het heel jammer dat NOS alleen maar beelden liet zien... van uh, de, uh, politieagenten die triest afdruipten... nadat ze door uh, stenen waren bekogeld. Want als je naar Al Jazeera op het nieuws kijkt... dan zie je dus inderdaad die christenen in het ziekenhuis... zwaargewond, kinderen die ledematen missen. Dat zie je. En, uh, dat had NMS uit moeten zenden, naar mijn mening. Want wat had dat veranderd? Nou, nu is het beeld van uh, ja, aanslag. Nou, daar zie je niks van. Je ziet alleen een auto. Dat wordt in één zin gezegd... en vervolgens uh, gaan ze over naar... Uh, christenen zijn boos, gooien met stenen. Maar dan mis je dus het verhaal van... waarom gooien ze met stenen? Nou, vanwege die kinderen die in het ziekenhuis liggen... met uh, verminkte gezichten. Ja. Um, heb je contact met je familie op het moment? Ja, ik heb uh, meteen uh, na de aanslag... sms'jes uh, gekregen en ook sms'jes gestuurd. En uh, een hele dramatische mail... Van mijn nichtje, die een uh, goede vriend van haar was verloren in de aanslag. Bij die aanslag? Ja. ja uh, mijn uh, nichtje is uh, lid van de grote katholieke raad uh, in Egypte. Dus zij kent christenen over het hele land. Um, dus dat was uh, heel, heel zwaar. En uh, je, ja, je merkt zo'n angst. Is het onverwacht? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat uh, christenen altijd rekening houden met uh, aanslagen rond uh, kerst... Uh, niet rond Oud- en Nieuw. Ze houden daar altijd aanslagen met rekening? Met uh, ja, ja. Aanslagen ja dat, uh, rond de kerst. De geschiedenis uh, sinds 1970 is dat er jaarlijks aanslagen zijn. Uh, niet zo groot als, als degene in Alexandrië. Um, maar uh, vorig jaar was er op kerstavond een aanslag in Nagahamedi. Dat is een Zuid-Egyptisch dorpje. Daar kwamen zeven mensen bij om. En later nog een vrouw, 24 uur later. Die lag op de intensive care. Dus uh, het, het, het, is, het is een... een, een, een Regelmatig uh, teruggerend verschijnsel. Ja, ja. Overwegen ze niet naar de kerk te gaan vanavond? Nee. nee de de paus heeft opgeroepen om naar de kerk te gaan. De Koptische Kerk heeft een eigen paus, Ja, he? en de uh, paus zit in Alexandrië. En uh, hij heeft uh, Paus Shenouda de derde, of de tweede, weet ik eigenlijk niet. En uh, hij heeft uh, opgeroepen om toch naar de kerk te gaan. En ik weet zeker dat christenen het zullen doen, omdat zij, een, uh, zij dragen hun geloof als zijnde uh, een, een, een, een, een kruis. En zoals Jezus dus het hoort erbij. Dus als die aanslag komt, hoort het er ook bij. Ja, het martelaarschap is een integraal onderdeel van de Koptse kerk. Hun jaartelling begint ook in uh, 326 of 328. En dat is anno martiari, want dat is het jaar waarin de kopten massaal werden vermoord door een Romeinse keizer. oké okay. Dus uh, het, het, het martelaarschap is echt een een inherent onderdeel van het koptische geloof. Het is bijna half drie. We praten na het nieuws van half drie verder over, uh, over Egypte... maar ook ja. over Maaskantje, weer iets heel anders. Maar nu eerst. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3. Dat valt op dat kleding en schoeisel duurder zijn geworden. Zo'n 2% duurder dan een jaar geleden. 2. Ik maak me wel zorgen over het vertrouwen dat mensen nog hebben in politiek. Want ik rijd uit. Ranking the news. Nu op nummer 1. De brand, bij het brandweerbedrijf Chemie Pak. Ik zijn geen schadelijke stoffen vrijgekomen. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking the news van vandaag. Mark Visser met het nieuws van half 3. Radio 1.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 En de Machiavelli-prijs gaat het jaar naar bondscoach Bert van Marwijk. Volgens de jury is hij erin geslaagd eenheid te creëren. Zijn uitzonderlijke communicatie heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld, zegt de jury. De Machiavelli-prijs is voor mensen of instanties die opmerkelijk presteren op het gebied van publieke communicatie. En dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1, dit is de dag. Bij Dit is de Dag zitten aan tafel publiciste Monique Samuel en We praten met haar over het uh, koptische kerstfeest. En media- en trendwatcher Bamber Delver over New Kids uh, Turbo. Monique heeft een aantal boeken geschreven. Een van uh, de boeken hebben wij voor u beschikbaar... als u een mooi antwoord uh, uh, vindt op de volgende vraag. Namelijk bedenk een uh, kerstboodschap voor de koptische gemeenschap. Die kunt u ons mailen via ditisdedag.nu. Dat is onze website, daar uh, kunt u ons mailen. U kunt ook twitteren en dan kunt u het best de hashtag DIDD gebruiken. We gaan eerst even naar Egypte toe, want in Alexandria... daar zit uh, verslaggever uh, Sibe Sitsma van uh, uitgesproken EO. Sibe, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is de sfeer daar? Ik hoorde je vraag niet. Hoe is de sfeer daar? Uh, ja, die is ontspannen, kan je zeggen. Vanavond uh, vindt de kerstnachtmis plaats voor de koptische christenen. En uh, nou, de kerk waar de aanslag heeft plaatsgevonden... de kerk van de Twee Heiligen is afgezet en een aantal straten daaromheen ook. Daar stikt het van de politie. Um, en de kopten die zijn natuurlijk um, ja, ontzettend neergeslagen voor de uh, slachtoffers in hun uh, gemeenschap. En uh, ja, ik verwacht wel dat ze vanavond uh, in grote getale naar die mist trekken, maar uh, met angst in het hart. En dat kun je, je misschien wel voorstellen. Ja. Jij zegt, de boel is nu afgezet. Kunnen jullie er bij de kerk komen of niet? Nou, dat was uh, erg lastig. Tot wij uh, vandaag uh, plotseling wel vrij makkelijk doorkwamen. Trouwens zonder uh, camera, want uh, nou, dat ligt gewoon ontzettend gevoelig. Dus we hebben wel wat opnames gemaakt voor de uitzending van vanavond. Maar uh, met een iPhone. Uh, ja, dat gaat erg moeizaam. We zijn op verschillende plekken weggestuurd. En uh, het is niet makkelijk om hier te filmen zonder uh, specifieke toestemming van de overheid. Nee. Zijn er al mensen gearresteerd voor de aanslag van afgelopen zondag? Uh, nou, er is in de kranten uh, een compilatiefoto gemaakt van de vermoedelijke... Uh, dader, hè, die, het was natuurlijk een zelfmoordaanslag, dus ze hebben op een gegeven moment uh, uh, een, een lichaam aangetroffen wat uh, aan de dader wordt toegeschreven. Uh, en die staat nu op de voorpagina's van de krant hier, maar er zijn nog geen arrestaties verricht. En dat is ook wel, um, nee, dat, dat zou nog wel heel goed kunnen, want iedereen hier gaat ervan uit dat uh, de dader, als hij al uit het buitenland kwam, dat hij hulp moet hebben gehad van Egyptenaren hier. Want uh, nou, hij was op de hoogte van een uh, aantal details die je zomaar niet weet. Um, uh, Monique, je zat net je hoofd te schudden toen uh, Siebe zei dat er nog geen dader gearresteerd was. Ja, um, sinds 1970 zijn er honderden vermeende daders gearresteerd. Er is nooit één veroordeeld. Echt waar? En er is nooit iemand? nog nooit één veroordeeld. En, dat en er zal, zal nu... ook nooit gebeuren. Waarom niet? Omdat uh, dat er toch een te groot deel van de Egyptische bevolking niet actief uh, aanslagen steunt, uh, maar, maar ook niet toe zou staan dat een, een moslimbroeder uh, veroordeeld zou worden. Uh, voor, voor een aanslag of voor discriminatie of, of anticoptisch gedrag. Het volk zou dat niet pikken? Ik denk het niet, nee. Nee, nee zeker nee. niet nu. Want hoe is de relatie tussen de koptische gemeenschap en de autoriteiten? Mm, die is eigenlijk uh, vrij goed. Uh, oh. Tot ergernis ook van sommige moslim-extremisten. Uh, de, de pauze... Uh, is uh, zeer voorzichtig in uh, uitlatingen tegen uh, de overheid. Toen uh, vorig jaar, wegens de Mexicaanse schip alle varkens werden afgeslacht in Egypte, zogenaamd ter preventie... Uh, heeft hij bijvoorbeeld ook gezegd... de overheid moet doen wat goed is uh, voor de gezondheid van het volk... hoewel iedereen weet dat die varkens er niks mee te maken hadden. En dat is omdat um, de Kotsekerk weet... dat uh, ze enige vrijheid is toegestaan door de overheid... zolang ze Mubarak steunen en zijn regime... en uh, zolang ze um, niet te veel gaan klagen over hun positie en niet te veel internationale aandacht uh, vragen... Uh, om de, de, de kwesties die spelen mm. in het land. Als ze zich rustig houden en een beetje vriendelijk zijn... ten opzichte van de moslims, dan houden ze het langst vol. Ja. Nou ja, vriendelijk tegen het regime, zou, ja, ja. zou, zou ik willen zeggen. Ja. Het regime is niet erg uh, islamitisch. En de gemiddelde Egyptenaar, veroordeelt hij dit soort aanslagen... of zegt hij van, nou ja... Mm, ik denk als je het hem zou vragen dat, ze, dat, dat hij of zij het zou veroordelen... maar in het hart misschien toch voelt van... nou, ze hebben een lesje geleerd... Ja, ja. Zelf moeten een lesje leren, of uh, uh, ze moeten een beetje dimmen die, die lui die overal maar kerken willen bouwen. En, uh, en de terroristen kunnen die op sympathie rekenen? Nou, eerdere, uh, eerdere uh, surveys en, en onderzoeken hebben uitgewezen dat er veel support was voor aanslagen zoals 9-11. Uh, ik denk dat het op eigen landgenoten minder zou zijn, maar ja, ja. dat er zeker een groot deel van de bevolking toch zou denken: nou. Die kopten, die, die, die, die zijn ons eigenlijk toch een doorn in het oog. Ze zijn het met te veel en ze zijn te aanwezig. Nou ja. Sybe, wat merk jij daarvan? Van de sfeer op straat. Hoe is, hoe is de, uh, wat vindt de gewone man, de gewone Egyptenaar? Nou, uh, ik heb vooral hier kopten gesproken. Omdat dat natuurlijk een getroffen gemeenschap is. En uh, wat mij heel erg opviel, is dat uh, wij zijn bij één gezin thuis geweest. Waar uh, de, de zoon uh, was omgekomen bij de aanslag. En we hebben de vader en moeder van die jongen gesproken. En ik vroeg hen ook, hoe staan jullie nou ten opzichte van moslims? En uh, die vertelden mij dat ze heel veel vrienden hebben in hun, uh, heel veel moslimvrienden hebben, en dat die met hen mee rouwen. En daar waren we ook zelf getuige van, want er liepen daar uh, een, nogal een aantal uh, uh, uh, moslimvrouwen. En uh, de, nou, die, die zaten daar te rouwen met hen. En uh, wat, wat die man ons ook vertelde, dus die zei, ja, ze, ze komen hier om bij ons te rouwen, dus ten opzichte van hun vrienden is er niks gebeurd. En uh, dat, dat vond ik wel indrukwekkend. Uh, maar hij zei ook daarbij dat hij geen enkele haat voelde tegen moslims, omdat... Uh, ja, hij vond dat er uh, geen antwoord uh, op deze aanslag, om, uh, om elkaar te gaan haten. Dus ja, dat was wel, uh, dat was dus uh, gewoon iemand die, uh, uh, die, uh, die uh, zijn zoon dan, die, die verloren was, betrokken ja. was bij de aanslag. Maar die was echt heel rustig en uh, nou ja, liefdevol eigenlijk over de moslimgemeenschap. Ja, Monique, is dat, is dat uh, een verhaal wat de haak staat op dat van jou of, of bestaat het naast elkaar? Het bestaat naast elkaar denk ik. Ik vind het vrij uniek wat hier beschreven wordt. Ik kan me dat niet voorstellen uh, bij mijn familie of vrienden. Maar dat heeft ook te maken met Alexandria versus Cairo. Alexandria is veel pluriformer althal geweest dan uh, Cairo. In Cairo heb je de gemeenschappen veel meer... Uh, los uh, van elkaar. De en kopten op... hebben contact met elkaar en niet met de moslims. Uh, ja, op werk en in de universiteit. Maar je hebt shillas, dat zijn vriendengroepen. En de ene shillas, koptisch en de andere is islamitisch. En het is lastig om dat te mixen. Dus in dat opzicht is is, is Alexandrië ook wel iets... Uh, iets uh, een kleinere stad en, en, en meer gemixt. Um, uh, ik, ik, ik zelf uh, heb heel veel islamitische vrienden. En ik weet dat mijn familie uh, met, met moslims samenwerkt... En, uh, uh, je hebt de Egyptenaar die zegt... jij bent mijn broer en zuster omdat je Egyptenaar bent. En je hebt de Egyptenaar die zegt... jij bent mijn broer en zuster omdat je moslim bent of christen. En ik zou graag willen naar een Egypte... waarin je broer en zusters bent op basis van je nationaliteit. Dat, dat, dat overschrijdt uh, religie. En uh, ik denk op dit moment dat het uh, land 50-50 is... Uh, de ene helft zegt, we zijn allemaal Egyptenaar... en de andere helft zegt, nee... Uh, de Egypte, Egypte is alleen koptisch of nee, Egypte is alleen uh, islamitisch. Ja. Hier in Nederland hebben we gezien dat de moslimgemeenschap... heeft aangeboden om koptische kerken te gaan beveiligen. Ja, heel mooi stief. Is ja. dat denkbaar daar? Uh, nou, technisch gezien zijn er altijd moslims die de uh, kerk beschermen, want het zijn uh, militairen okay, die uh, in dienstplicht het, zijn leger, ja. en die uh, om de kerk heen staan. Maar ik moet eerlijk zeggen dat zodra de bom aankomt vaak die uh, militairen als eerste wegrennen. Okay. Die zijn toch niet helemaal van plan hun leven op te offeren voor de goede zaak. Uh, uh, ik, ik, ik, ik hoop het, maar ik, ik vrees van niet eerlijk gezegd. Nee, nee, nee. Zie me nog even naar jou, de sfeer onder christenen. Hoe is die? Is de maat vol of dragen ze een rot? Um, ja, hoe moet je dat zeggen? Nou ja, ik, uh, ik sprak een Afrikaanse priester. Dat is dus een Afrikaanse priester, geen Koptische priester. Dat is wel een verschil. En die, uh, die, die sloeg wel ook een verzoenende toon aan. Maar die zei wel heel duidelijk. Er is wel één ding, en dat moet nu echt stoppen. En dat moet de regering gaan doen. Dat moet, of, uh, het moet klaar zijn met uh, de haatpredikers. De islamitische fundamentalistische uh, imams. die uh, door uh, de megafoons of de minaretten oproepen om alle christenen en joden te doden. En dat moet ook niet meer in boeken verspreid worden. En op internet moet dat worden aangepakt. Want. ...dat soort uh, haatpredikers leggen het fundament waarop uh, nou, dit soort aanslagen mogelijk zijn. Dus die letten hierover fel, die zei: nou, dit moet echt ophouden... ...dat moet de Egyptische regering aan gaan pakken. Oké. Okay. Nog één laatste vraag. Er komt hier zojuist een bericht binnen via Twitter, dus we kunnen niet controleren of het klopt... ...maar dat er een bom gevonden zou zijn in de Egyptische stad uh, Minja, in een kerk... Nou, dan heb je nieuws voor, want dat heb ik nog niet gehoord. Ik zal heb het jij niks van gehoord? Detecteren. Ja, nee. oké. Okay. Dank voor uh, jouw verhaal op dit moment, Sibbe. En uh, we kijken vanavond naar je reportage. Nederland 2, 5 voor 9, uitgesproken EO. Uh, Monique, nog uh, even verder praten met jou. Uh, je zei, uh, de, de, elk jaar met het zijn er aanslagen, maar niet zo heftig als nu. Ja. Zie je een ontwikkeling in het geweld? Ja, ik... Uh... Ik vind een paar dingen zorgelijk. Allereerst dat Al-Qaeda in Irak echt van tevoren duidelijk heeft gewaarschuwd... Um, dat zij aanslagen wilden plegen... en dat ze hebben opgeroepen tot aanslagen tegen kopten wereldwijd. En dat er dus ook allerlei kerken op lijsten staan op internet... waaronder Nederlandse koptische kerken... Uh, die betrokkenheid komt vanuit een uh, langslepende affaire van twee islamitische vrouwen, die is christen waar die zich bekeerd hebben tot de islam en uh, die, of gedwongen zegt de Kopse kerk, en die toevlucht hebben gezocht in een klooster in de Sinei woestijn uh, ze zijn daardoor hun familie gebracht dat is weer een christelijk klooster hè? een christelijk klooster, er zijn twee christenen gebracht die zich hebben bekeerd tot de islam uh, dat is heel snel een heel groot, met het tamtam, -tam, heel groot nieuws geworden in Egypte en daaromheen dat er dus twee islamitische vrouwen zouden zijn gegijzeld door de Kopse Kerk. Uh, de Kopse Kerk zegt nee, ze zijn hier vrijwillig gekomen... en ze zijn bang om vermoord te worden door hun mannen... die hun hebben verkracht, waardoor ze ook gedwongen moesten bekeren. En uh, ja, uh, veel moslims zeggen nee, dat zijn moslimzusters... die door jullie worden gegijzeld. Nou, Dat, is, dat speelt al sinds de zomer, maar dat is steeds groter en groter geworden. En wat er echt aan de hand is, weet, denk niemand? Wat nee, nou de ware maar, versie is? Um, er zijn geen verhalen bekend ooit dat de Kopse kerk uh, mensen heeft gegijzeld. De dus moslims dat ligt heeft niet voor gegijzeld. De hand. Het ligt niet voor de hand. Want het zou echt, als het zo, zo is, het zou het einde van de Kopse kerk in Egypte betekenen. Dan heeft de overheid en de bevolking alle legitimiteit om elke Kopse kerk uh, af te branden. Af ja. te branden. Dus nee, dat lijkt mij niet, uh, niet, niet logisch. Maar hoe dan ook, uh, Al-Qaeda heeft al vanaf november zich daarmee bemoeid. En uh, grote acties ongehouden van Red, onze zusters. Um, en dat, dat verklaart wel waarom ook nu de Egyptische overheid denkt dat er een buitenlandse uh, dader. Want dat was wat Mubarak meteen zei: het komt waarschijnlijk uit het buitenland. Ja, nou, nou, nou is de Egyptische overheid snel geneigd dat te zeggen om aan te tonen dat in Egypte niks aan de hand is. Ja. Uh, maar ik, ik denk absoluut dat hij gelijk heeft. Gelijk heeft in dit geval, uh, vooral omdat ik kijk expliciet van tevoren op websites uit Irak, Al-Qaeda in Irak stond. Ja, dus in ieder geval is het de aanzet gegeven in Irak, maar dat kan natuurlijk door Egyptische moslims zijn opgepakt. D dat kan. Uh, er zullen ook in Egypte volgers zijn van Al-Qaeda. Dat is ook gebleken Mohammed Atta, een van de Kaapse 9-11, was Egyptenaar. Ja. Wat uh, zou het Westen moeten doen? Nou, eh. Um dat is een lastige vraag, maar ik denk heel veel dingen. Ik denk dat de Westen zich allereerst moet, uh, bewust moet zijn... dat alle acties die het Westen onderneemt in uh, het Midden-Oosten... duur komen te staan tot de christenen. En dan heb je het over de steun uh, voor Israël... Um, tot het preken van de democratie... terwijl ondertussen moslims gevangen zitten in Abu Ghraib... Uh, en in Guantanamo Bay die niet democratisch worden behandeld... Uh, tot een aanval in Irak in, waarbij een regime... Uh, wat weliswaar een dictatuur was en niet-islamitisch omver wordt geworpen... Hmm. Wat leidt tot gigantische uh, geweld, uitbarsting van geweld in Irak. Wacht even, je gaat heel snel. Je zegt alle handelingen van het Westen ten opzichte van het Midden-Oosten... Ja. vallen uh, de, de, de, de, de wraakte of de boosheid daarover... komt neer op de hoofden van de christenen in het Midden-Oosten? Nou, niet altijd, maar wel voor een groot deel. Omdat christenen toch worden beschouwd als uh, de verlengde arm van het Westen. Ja. Ook ik bedoel, namen als George en John zijn ook niet, uh, niet uh, behulpzaam in dat geval. Want christenen hebben vaak uh, Westerse namen. En uh, ja, het is een, een lastige situatie... waar je als Arabische christenen in verkeert. Aan de ene kant... Heb je natuurlijk ook banden met christelijk Europa. Voor zover dat nog bestaat. En christelijke Amerika. Maar aan de andere kant uh, zijn het precies die, die, die twee uh, continenten. Die constant uh, het Midden-Oosten ontwrichten. Ik bedoel, uh, Amerika zegt wij uh, willen democratie. En wij zijn een christelijke land. Een Christian nation. En vervolgens steunen ze het meest gehaatte regime in het Midden-Oosten. Namelijk Saudi-Arabië. Ja. En het huis van Saud. En dat schiet allemaal niet op. Dat We zijn bijna op. door de tijd heen. Jij zegt het Westen moet beter nadenken bij al die signalen. Ja, en de verantwoordelijkheid nemen. Dus bijvoorbeeld Nederland verleent politieke steun aan een aanval in Irak. Prima, maar stuur dan niet Irakese christelijke vluchtelingen terug naar Irak. En zeg maar, ja, het is een uh, code rood voor Nederlanders. Niemand moet naar Irak gaan, maar Irakse christen kunnen daar veilig heen. Dankjewel. Georgia P. side met uh, Yellow. Marriage, achter de voordeur. Marriage. No sir. En in achter de voordeur praten we vandaag met Bamber Delver, media en trendwatcher, maar ook algemeen directeur van de Stichting Kinderconsument. Wie uh, zijn hier verantwoordelijk voor? Een aantal mannen uit Maaskant. Maaskantje. Maaskantje bij de dungeon witte wel. Niemand. Komt. Ja, dat is een, een, een trailer van de film uh, New ja. Kids Turbo. Vertel ons er alles over, Bamber. Nou, het is de, uh, dat vind ik wel heel interessant. Ik vind het echt een heel interessant fenomeen. Laat ik het zo mee beginnen. Ik ben geen fan, zo begonnen we ook het uur. Helemaal niet. Je houdt van iets subtielere uur, maakt je duidelijk. Ja, ik toch toch duidelijk. meer van de, van de detective-series. Maar uh, ik hoef ook geen fan te zijn, hè? dus dat is heel erg... Uh, uh, ja, wat, wat ik waanzinnig vind is dat je als je in de bioscoop uh, gaat zitten. wat ik niet heb gedaan, laat ik daar even eerlijk over zijn. gewoon even, uit, misschien uit zelfbescherming. En dan, <laughs> zie je, dan zie je dus deze film. Maar vertel even iets meer ja, over deze, deze film. Film, wat, film. Wat zie je? Um, uh, wat je ziet is eigenlijk vijf uh, twintigers uit Brabant, uit het plaatsje Maaskantje. Dat bestaat, laten we er ook even duidelijk over zijn. En um, dat, uh, die, die leiden een leven en die zijn eigenlijk allemaal ontslagen. Die hebben geen baan meer. Het zijn een soort hangjongeren geweest, anti-helden noemen ze zich. Want het is allemaal geacteerd. Het is geen real life soap op film. En um, deze jongeren die zijn natuurlijk eigenlijk allemaal ontslagen... omdat ze ongeschikt zijn, hè, want ze zien er niet uit. Ze, doen niks, ze, zijn, ze zijn tot niets in staat. En zij zelf vindt dat ze wijten aan de kredietcrisis. Okay, okay. Ja, doe ik het excuus. <laughs> en, uh, ja, en dan gaat het van kwaad tot erger. Want zij uh, willen eigenlijk geld. Want zij moeten kunnen leven. Dat krijgen ze niet. Hun uitkering wordt stopgezet en wordt geweigerd. En wordt, dan wordt het van kwaad tot erger. Zij worden uh, door een deurwaarder uh, achter daar gezeten. Die het, wordt neergeslagen. Die wordt neergeslagen. De schoppen, slaan. En vooral schelden. En daar is de discussie heel erg over. En uh, het buurdorp, daar valt een bom op. Dus het is echt een enorme toestand. Maar deze film heeft in 2010 850.000. Dus mensen getrokken in een maand tijd. In een maand tijd. Dus de Nederlandse film, laat ik eens even optimistisch beginnen. De Nederlandse <laughs> film het gaat heel is goed met de, helemaal de Nederlandse film. Terug. Ja. Ja. Ja. Uh, waarom ben je geen fan? Ik ben geen fan, omdat ik, uh, uh, ja, uh, wat je ziet is dat media nieuwe opvoeders zijn geworden. Dus uh, ik zie dit een beetje in de lijn zo van, uh, ja, wat dan wel een televisie serie was soap-achtig kan ook je ook weer je aantekens bij zetten. Maar zoals O.O. Gerso, dat is een beetje de lijn. Hè. Dus er zijn op dit moment heel veel mediauitingen uitingen uh, voor jeugd. Dit is een iets oudere jeugd, moet ik ook even erbij... Ja, maar te veel uh, met 16 plus, hè, trouwens. Ja, klopt. Ja. En er zitten voornamelijk uh, ja, dezelfde jongeren in de zaal... die de, de acteurs nadoen. En dat is... Um, van dik hout zaagt men planken. En daar ben ik dus geen fan van. En ik vraag me ook af. Eh, vroeger was dan film en zeker televisie. Want er is een televisieserie hiervoor. En misschien ook wat tegelijkertijd. Nee, Comedy Central. Ja, ja, die zijn het uit. Ja, begonnen op MTV. Daarna Veronica. En daar nu Comedy Central. En ik heb een oud interview uit 2009 gelezen met deze jongens. En die zegt van ja, een film zou toch wel geweldig zijn. En ja Eye Works van Reinhard Oedemans. Stap erin. Zelf zo'n jongen geweest, denk ik. En die, uh, <laughs> die uh, stapt erin en die heeft het uh, groot gemaakt. Het is echt de, de meest bekeken populairste film van 2010. Ja. Snap je het? Ik snap er helemaal niks van. Ik uh, heb met heel veel jongeren gepraat uh, de afgelopen week... omdat ik het wel wil snappen. Maar ik, ik heb ook een stukje zitten kijken. Ik moest ook wel heel hard lachen af en toe. Ja, nou, dat, ik denk dat dat het ook is. Ik, wat, wat jongeren tegen mij zeggen is... het is zo lekker plat, Het wordt zo zalig ingescholden. Hè? En um, ik, ben toch, ja, ik ben, ben toch iemand dat altijd wordt kut. Nou ja, da, dat is constant. Hè? Want de, de tagline, de, de, de waar het verhaal over gaat... is niemand komt aan Maaskantje. Dat wordt er constant geroepen. Een Soort uh, nationaliteit op lokaal niveau, nationalisme op lokaal niveau en uh, kickzambad, maar dan wordt het kat Worden dan en dat die taal wordt overgenomen, dus een van de sponsoren van de film is Cool Cat. En Cool Cat dat is een kledingmerk, ja, een kledingmerk. Ja. is in de problemen gekomen omdat ze met de zomer uh, verrekte Mongool, dus ook een uitspraak in die film. Hebben dat op t-shirts gezet en dan zie je een discussie ontstaan. En daar heb ik dus wel uh, erg mijn bedenkingen tegen. Van ja, nee, maar deze film is gewoon ja, een afspiegeling van de maatschappij. Nou ja. En jongeren nou ja, vinden het leuk. Dat, en, dat zat ik ook wel een beetje te denken. Klopt. Als je naar Poont kijkt, één ja. moment lig je plat van het lachen... Ja. en het een moment denk je, dit kan echt niet. Ja, en ik, ik, wat ik heel erg belangrijk vind, is dat mediamakers... en dan gooi ik zo even op één hoop. Zoals Poont en Geen Stijl en weet ik wel... de O.O. De, de, de, de groep en ook nu wel weer Maaskantje... En uh, deze film, dan denk ik van uh, staan wij nooit stil bij wat je creëert. Hmm, want wat zou het gevolg kunnen zijn, denk je? Nou ja, daar ben ik ook wel heel erg genuanceerd in. Iedereen hè? ziet dat het niet echt is. Ik bedoel, nou, als je... Iedereen ziet dat het niet echt is. dat is absoluut waar. Het is geacteerd, het is een totaal script, het is allemaal bekend. Op Omroep Brabant vind ik heel erg grap. Staat een hele mooie uh, filmpje op YouTube, waarbij ze um, ja, een aantal mannen die schoffelen, vragen van wat vind je ja, daar nou? Die ze vonden ze het ook Ze vinden het geweldig. En um, dat snap ik ook. Ik, ik heb hetzelfde wat jij zegt. Eén keer lachen, maar ik denk ook... het is hoog tijd dat mediamakers stilstaan bij... wat creëer je en wat het mogelijke gevolg kan zijn is dat de taal, en taal is een wapen... en het wapen wordt ingezet door in dit soort producties... enorm wordt gebruikt. En kunnen wij ooit terug, Monique? Maar kan het ze wel iets schelen? Ik heb niet de indruk dat PONET of geen Stijl zich zorgen gemaakt om de taalverloedering in Nederland. Ja, ik denk dat ze niks kan schelen. Maar ik denk, als je op zo'n groot podium zit... Hè, ja. geen Stijl was eerst lekker anoniem... en er zijn nu publieke omroep... en dan denk ik van, ja, dat vereist verantwoordelijkheid. Ik hou erg van organisaties, en zeker individuen... We mm -hmm. zijn allemaal mensen, nou, jouw verhaal net ook dan denk ik van, laten we toch eens een keer stilstaan bij wat we creëren... wat we oproepen, wat we achterlaten... en wat voor sporen we achterlaten in de maatschappij. Media zijn een nieuwe opvoeder geworden, dus ook filmmakers. En maar tegen wie zeg je dat dan? Eigenlijk vooral ja, tegen Daniel Doelemans? Ja, ook. De producent um, van de film. Het is, een, uh, uh, ja, het is leuk, het is populair, maar... Um, ja, taalverloedert. Ja, en als je en, je kinderen erheen stuurt en als ouders thuis daarna flink met ze praten van... jongens, dit was een leuke film, maar we gaan ons niet zo gedragen. Helpt dat? Nou ja, Ik praat ook heel veel met ouders. En dan zie je dat die taalverloedering, moet je ook wel voorzichtig mee zijn... bijvoorbeeld, kut is absoluut terug. En um, dat betekent dat schelden, schoppen en slaan uh, nu vergoeilijkt wordt. Hmm. Daar kunnen we het over eens zijn. En we dat, kunnen het... dat dat niet zou moeten gebeuren, bedoel je? Nou, we kunnen het in ieder geval over eens zijn dat media daar heel erg een stimulerende werking van uitdoen. En willen we dat. Ik van denk dat, schoppen, slaan en schelden? Ja, schelde, dat schoppen, zie je op. Op En zie je dus het gebeurt het ook in de weblos. samenleving. En ja, ik geloof absoluut dat er een die lijn lijn is. mag je doortrekken. Ik denk het wel. Ik zou dat heel graag een keer onderzocht willen ja, zien. Ja, is al vaak geprobeerd, maar nooit gelukt, toch? Nee, en ik denk toch dat we ons uh, uiterste best moesten doen. En tegelijkertijd met nuance. Ik, heb, uh, ik ben van de piepo de clown generatie. <laughs> en kluk, kluk, uit de jaren zeventig had die discussie ook met taalverloedering. Nou ja, dus dat kan je natuurlijk ook zeggen. Het is van alle er tijden. Er Absoluut, het is in alle tijden. Maar, en maak je um, niet druk, het gaat vanzelf wel. Ja, maar tegelijkertijd vind ik het heel erg goed... om toch een keer met, uh, ja, met, met, met uh, mediamakers rond de tafel te zitten... van wat voor spoor laten we achter. Okay. En laten we ook dat serieus nemen. Is dit een oproep tot een conferentie? Ik zou dat heel graag willen. En dan niet omdat we het niet met elkaar eens hoeven te zijn. Dat mag. Touwtrekken, discussie gaat het om. Maar wij zijn heel erg benieuwd als organisaties over... de verantwoordelijkheid van mediamakers. Ja. Laten we dat toch eens een keer doen. Dus we bepleiten een ethische code. Nee hoor, een code wereld. Maar ik, denk, ik ben gewoon heel erg benieuwd. Ryan Oerlemans is een hele goede vader, lees ik in de roddelblad. <laughs> dus uh, mijn zoon vindt dit verschrikkelijk. Die vindt dat deze mensen zich belachelijk gedragen. Wat vinden zijn kinderen? Ik ben er heel erg benieuwd. Nou, ja, nou Ik denk dat GD, Richard, Rickert, Robbie en Barry niet komen. Ze zijn uitermate welkom. Ja, want je wilt ook. Het zijn trouwens gewoon acteurs, hè? Die ja, hele nette tuurlijk. jongens. En die hele goede uh... jongens, want we ja. kennen mensen. Het Maaskantje hebben op die school gezeten. Niks maar mis mee. Het is leuk om eens een keer daar ook over te praten. Dank voor uh, dit verhaal, Bamber. We gaan gauw hey door dan. naar onze dichter bij de dag. Dat is vandaag Rensen Zinkgraven. Rensen, goedemiddag. Goedemiddag. Laat me horen. Oké. Okay. Want ik ben deze middag uh, de calamiteitendichter. Ah. ah. Sla elkaar de hersens in. Blaas een kerk op, wees vulgair, wentel je in stront. Mijd de dichters, besmeur de schoonheid, scheld elkaar van rot, wees egoïstisch. de liefde, verheerlijk de seks, wentel je in stront. Want dat is het leven, het heerlijke leven, wie wil dat nu niet? <lacht> Nou, je hebt goed geluisterd het afgelopen uur, volgens mij. <gaks in erin> ja, Daarbij... toch <enlacht> We zetten het gedicht op onze website, ditisdedag.nu. Uh, Dankjewel, Rens Zinkgraven. Straks na drie uur gaan we praten over Soudaan. Ja, oude, jabe, gambito, gale, mazo, salam. O, marade, ma, jenato, gale, kalambito, kalambita, salam. Nadio, gale, salam. Ja, dat was alvast wat uh, geluid uit Sudan. Komend weekend volgt een belangrijk referendum over de tweedeling die het land te wachten staat. Straks meer na drie uur. Eerst een hartelijk dank aan onze gasten, Monique Samenwel. ik uh, Ja, toch maar een goede koptische kerst gewenst. Hopen ja. dat het rustig blijft. Dank u wel. Nou. Ja. En uh, Bamba Delve, dank voor je komst. Geen enkele dank. Tot na het nieuws van drie uur.